11 uur, Herman Vriend, met het NOS Journaal. Een petitie voor het behoud van de johan willem Frieso kazerne in Asser... is tot nu toe ruim 1600 keer getekend. Er waren al wekenlang geruchten dat de kazerne zou worden gesloten... en gisteren zei commissaris van de Koning Tichelaar... dat de kazerne inderdaad dichtgaat. Daarop besloot het actiecomité een petitie te starten tegen de sluiting. Twee jaar geleden begon het actiecomité ook al met een petitie. Die werd door zo'n 6.000 mensen getekend... en toen slaagde de actiegroep erin de kazerne open te houden. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA houdt ook het internationale betalingsverkeer in de gaten. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel op zijn website. Op basis van documenten die Edward Snowden lekte... concludeert Der Spiegel dat een speciale afdeling binnen de NSA creditcard en banktransacties verzamelt... en opslaat en analyseert... In 2011 ging het om 180 miljoen gegevens, voornamelijk van creditcards. Zeker 25 Afghaanse mijnwerkers zijn omgekomen... toen een paar gangen instortten in een mijn in de noordelijke provincie Samagan. Meer dan 20 mannen raakten gewond. Alle mijnwerkers zijn inmiddels onder de grond vandaan. Afghanistan heeft grote voorraden koper, kobalt, goud, ijzer en lithium. De delfstoffen zouden een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen... van zo'n 1.000 miljard dollar... De mijnindustrie is in handen van de staat. De veiligheidsregels in de sector worden vaak slecht nageleefd. In Zweden wordt dit weekend het 40-jarig regeringsjubileum gevierd van koning Carl Gustaf. Gisteravond was er een diner met concert. Vandaag volgt een volksfeest in en rond het koninklijk paleis in Stockholm. Om drie uur zal er een massale heldronk worden uitgebracht op de koning. Carl Gustaf werd op zijn 27e koning van Zweden na het overlijden van zijn grootvader. Zijn vader was in 1947 om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het weer. Vanochtend nog wat zon en het blijft lange tijd droog. Vanmiddag raakt het bewolkt en later op de dag volgt regen. Middagtemperatuur rond 16 graden. Ook morgen regen en bij een stevige wind wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen... is nog altijd afgesloten tussen knooppunt Markizaat en de afrit Ierseke...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 Over de onvoltooid verleden tijd Met Michal Citroen en Jos Palm Welkom terug bij OVT, geschiedenis op de radio. Zo dadelijk over 20 minuten kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van de documentaire van Laura Stuk over het Nederlands Instituut. U kunt met ons mailen, ons adres is overt.vpro.nl. En u kunt sinds kort ook alles te weten komen over OVT door Jos Palm te volgen op Twitter. Hij tweet. Een nieuw leven, Jos? Ja, een absoluut nieuw leven. Ik, ik, ik geef alles door wat wij allemaal aan moois elke zondag uitzenden... en wat voor plannen we in ons hoofd hebben de dagen daarvoor. Maar ik tweet ook af en toe wat anders. En het is echt bijzondere bijzonder ervaring. Ik heb bijvoorbeeld gisteren getweet... dat uh, het bericht Nederland verlangt naar sterke man met de volgende vraag, moet Assad hier komen regeren of zo? En dan krijg je erg veel reacties en dat, ja, dat, dat, dat werkt. Goh, gek zeg. Ja, dat werkt. Ja, hoeveel volgers heb je al? Nou, weet je, dat, is, dat begint een beetje te groeien. Dat kan iedereen nakijken. Oké, okay. Jos van, dus op Twitter en OVT.vpo.nl. We zijn heel erg blij, want Philip Blom is hier. Hij is natuurlijk eerder bij ons te gast geweest... vanwege zijn boek bijvoorbeeld, wekkende Jaren... over de eerste veertien jaar van de vorige eeuw... en het Verdorven Genootschap, een boek over de kring van mensen... rondom de encyclopedie in Frankrijk en dan vooral Diderot en Rousseau waarbij de sympathie van Blom lijkt ons duidelijk uitgaat naar de levensgenieter Diderot en niet naar de veelduizender Rousseau. Dat is ja. wel zo, ja. Ja. ja. ja, daar valt best wel wat meer over te zeggen. Misschien gebeurt dat nog wel in dit gesprek. Dat zullen we gauw genoeg merken, maar Philip Blom was... En of is in Nederland, omdat hij afgelopen donderdag... een college gaf in Leiden over de edele wilde. En namelijk over de vraag of de edele wilde wel zo edel was. En dat concept van edele wilde, daar denken we natuurlijk allemaal aan Rousseau. Uh, hoewel, als ik het goed heb, Philip Blom... Rousseau de term zelf op die manier nooit heeft gebezigd, de edele wilde. En toch hangt het aan hem. Uh, hoe komt dat? Ja, hij heeft het inderdaad nooit uh, gebruikt zelf. Dat was... De term was eigenlijk uitgevonden door een Engelse dichter, Dryden... die dus over de noble savage uh, spreekt. Maar um, Rousseau had een zekere nostalgie voor een tijd voor de cultuur. Omdat hij dacht dat uh, cultuur en civilisatie mensen eigenlijk corrumperen en kapot maken, En de natuurlijke stad van de, van de mens is eigenlijk de toestand waar we eigenlijk uh, op kunnen hopen. Hoe het, ooit Hoe het ooit begon. Adam en Eva voor de zon. Voor, ja, voor, uh, inderdaad. In, de, in een soort van de tuin van Eden. Uh, voordat de slang had gesproken. En voordat de slang had alles geruïneerd. Ja, best, een gedachte, uh, best een prettige gedachte toch? Best een prettige gedachte. Maar natuurlijk en zekere nostalgie die ook later wordt overgenomen. Overgenomen door, uh, ja, door mensen die de mens terug wilde brengen naar zijn ideale staat. En dat kan heel, eh, heel idyllisch zijn en heel fijn zijn. Dat kan ook een ontzettende dictatuur worden... als men probeert mensen te dwingen idyllisch te zijn. Dat heeft Pol Pot dus ook gedaan. En nou, in, dit, in die hele stroming, in die hele historische bron... daar zit eigenlijk de idee van de edele wilde. En de edele wilde, dat was ja die is eigenlijk zo oud als culturen die elkaar tegenkomen. ja want, want dat is aardig, die edele wilde is zo oud als culturen die elkaar tegenkomen. Waar begint het ergens? Moeten we dan denken aan uh, Columbus, Vespucci... Uh, de ontdekkingsreizigers, uh, waar begint het? Inderdaad, in het christelijke Europa begint het toen. En dat is natuurlijk ook een zekere verbazing met die de reizigers... Uh, de oerinwoners van andere landen tegenkomen. omdat ze zien: die zijn geen christenen. Ze zijn dus eigenlijk verdampt om in de hel te branden. Maar dat is, blijkt hun helemaal niet te storen. Ze zijn, uh, ze zijn trotse mensen, ze hebben hun eigen cultuur. En uh, het blijkt niet dat ze vernield zijn door het idee dat ze niet christenen zijn. En daar komen de reizigers dus terug met een zekere verbazing. En vertellen dat en zeggen, nou, dat zijn eigenlijk mensen die hebben hun eigen. Ja, Hun eigen nobiliteit zelf. En dan heb je de, de heerlijke. Misschien altijd... ook een soort jaloezie om te denken: van God, die hebben het eigenlijk wel tof, ze zijn geen christenen, zeg. Die jaloezie. Die hebben, de ballast, die komt er, de hebben ze ook niet. Die jaloezie ja. komt erbij. Ja. Ja. Die komt er heel gauw bij. En dat is dan in de 18e eeuw dat die daar heel sterk uitbreekt. En dat is een, eigenlijk een fantastisch verhaal, omdat daar heb je een reis die ontzettend bekend wordt: uh, uh, Louis-Antoine de Bougainville, uh, een Franse. Uh, uh, wetenschapper, die gaat de wereld omzeilen en uh, hij brengt dus ook terug de bougainvillea, die we nog steeds kennen een mooie plant um, maar hij, hij gaat naar Tahiti en in Tahiti vindt hij mensen die gewoon blijken geen eh, seksuele wetten te hebben die gewoon hun genot leven. Die een zeker, hij noemt dat dan het, het, de, de, het eiland La Nouvelle Citer dus dat is Kiterra, uh, dat is uh, het eiland waar Venus is opgeboren in de Griekse mythologie. En het wordt dus, ja. Seks in het paradijs, dat is natuurlijk. Ja. ja, dat opbrak een beetje aan het andere paradijsverhaal. Dat, dat, dat, dat ontbrak een klein ja, beetje. Ja, het het anderen we weten. Maar dat was, wordt dus toen hij terugkomt in 1768 wordt ontzettend enthousiast opgenomen zijn zijn eigen verslag van zijn reis en dat wordt een heel belangrijk onderdeel zeg maar van de debat van de verlichting en te zien. Het is dus mogelijk een maatschappij te hebben, gelukkig te zijn... zonder christendom en zonder een christelijke moreel... en misschien ook zonder een, westige, uh, een westerse idee van eigendom. Um, en het is dus mogelijk ook zo gelukkig te zijn. Ja, want even nou, terug naar Rousseau. Uh, ik geloof dat Rousseau ook ergens in, in een van zijn eerste uh, verhandelingen schrijft... eigendom corrumpeert. En bij die wilde zie je dat er geen eigendom is, dus ze zijn niet corrupt. Het komt ook voor een groot deel bij hem vandaan. Hè? Dat, dat, die schatplicht mogen we hem toch wel geven, is het niet? Het komt zeker ook bij hem vandaan. Maar er is een groot verschil en dat wordt dan een groot debat. Bijzonder tussen hem en dit Diderot. Omdat hij eigenlijk denkt, nou de, de edele wilde... dat is de mens voor de cultuur, zonder cultuur. Cultuur eh, corrumpeert hem. Maar wat weten zij eigenlijk over die... Edele wilde. Is er überhaupt een soort serieuze studie om te kijken... naar hoe die uh, uh, nobele wilde samenlevingen überhaupt in elkaar zitten? Nou, ze weten natuurlijk extreem weinig... En het meeste is projectie, er zitten ook leugen bij. Maar bij Bougainville hebben ze de eerste keer... een vrij nauwkeurig verslag van, van de reis. En ook, hij brengt dus dingen terug. Hij brengt inderdaad een van de eilanders terug. Die blijkbaar ook wilde komen, die was niet gekidnapt of verslaafd... maar die wilde echt deze gekke wereld zien... van die die met witte mensen vandaan kwamen. Die was dan enige jaren in Parijs... en is die ook weer terug naar Tahiti gegaan. Um, en hij was een sensatie in, in Frankrijk. Um, ja, maar dan wist, dat wil nog niet zeggen dat ze echt iets wisten. Ik bedoel, er zijn ook Indianen aan het begin wisten Ze wisten heel erg weinig. Ze wisten dus eigenlijk niks. Ze wisten heel erg weinig, maar ze konden toch bijvoorbeeld een intelligente debat voeren. Omdat Diderot um, zegt dan tegen Rousseau, of niet expliciet tegen hem zegt, maar. Een mens zonder cultuur dat bestaat gewoon niet. Je hebt een cultuur of een andere cultuur. En ook als die voor ons misschien niet op, een, op hetzelfde niveau leekt als onze cultuur. Dat is hun cultuur. En ze hebben hetzelfde recht hun cultuur te leven als wij onze cultuur. En hij heeft dan, Diderot schrijft alles in verhalen. En hij heeft dan een verhaal over een, een oude Tahitiaan. Die zegt tegen de Europeanen. jullie komen hier en ze zeggen... dit land is nou een stuk van Frankrijk hoe zullen jullie vinden als ik naar Frankrijk kom... en zodra ik met mijn, mijn voet op de strand zeg, zeg... dit is nou van het volk van Tahiti. En hij zegt dus, wij hebben geen recht aan andere... En aan de volk te koloniseren. En we hebben geen recht aan te nemen. dat omdat wij, wij technologisch verder ontwikkeld zijn. en nota omdat wij christenen zijn. dat wij iets brengen aan hun. Ja. Maar verliest hij daarmee ook echt een soort idee van morele superioriteit. die hij dan wel misschien toch diep in zijn hart heeft? Nou, um, iedereen gelooft dat wat hij zegt... dat hij gelijk heeft met wat hij zegt. Dat doe ik ook. Anders zou ik het niet proberen te zeggen. Maar, maar laten we even stil bij dat verschil tussen Diderot en Rousseau. Aan de ene kant heb je Diderot die als ware nog voordat het was uitgevonden als een soort cultureel antropoloog... aan een soort prettig cultuurrelativisme doet. Ze hebben heel veel recht van bestaan. Dat nou, is geen wij. prettig cultuurrelativisme. Nou ja, cultu en dat is heel goed, fijn. Omdat hij recht. ook zegt, er is geen ideale cultuur. Goed, dus Deze wilden, ja. die ze hebben net zo hun totalitaire... en hun gewelddadige momenten als wij. Maar goed, ze hebben een recht om het zaakje zo in te richten... als zij het zelf willen. Ja. Dus wij in wezen weinig idealisering. Ja. Dan hebben we uh, meneer Rousseau en die ooit een prachtige zin geschreven heeft... Uh, alles wat, grof in zin... en alles wat uit de handen van de schepper komt... is vermaken met het uit de handen van de mensen komt... is waardeloos, maar het is nog veel mooier dan dat ik het zeg. Uh, van in zo'n zin van Rousseau zou je toch het hele werk... van Diderot cadeau geven, is het niet? Um. Ja, maar het blijft, het, blijft een, het blijft een repressieve fictie. Wat, wat, hoezo daar dat klinkt heel ingewikkeld, maar de, ja. doet dat iets af aan de schoonheid? Ook al is het repressieve fictie. Nou, het doet er niets... Leg beschreven. het eens uit, wat bedoel je daarmee? Het is repressieve fictie. Nou, als je... Als je een ideale maatschappij wil, en dat, ik moet het niet uitleggen, hij heeft het uitgelegd. Nee, maar legt heel veel voor ons uit. Ja, of... nee, maar wat, wat, wat, wat hij bedoelde is: mensen die dus aan politiek beginnen, aan uh, bezit beginnen, die andere mensen onderdrukken, die weten niet meer wat de stem van de natuur zegt. En die moeten een wijze prins hebben, een wijze vorst... die voor hun besluit wat de natuur zegt en hoe ze moeten leven. Omdat ze alleen maar dan in harmonie met de natuur kunnen leven. En om dat zeker te, te verzekeren dat ze inderdaad ook zo harmonisch leven... moet de prins natuurlijk censuur hebben. Er moet een politie hebben. En als er mensen zijn die hem tegenspreken uit perverse redenen... dan moeten ze of verbannen naar een ander plaats... of ze moeten, hij moet ze terechtstellen. En daar heb je dan de stalinisme. Dus ja, ik, ik, uit, de, uit de idyllische idee van een perfecte onschuld... en een perfect leven en harmonie met de natuur... kregen heel sterk een soort van totalitair regime. Ja. Nu is het lijntje van Rousseau naar totalitarisme heel vaak gelegd. Hè? Ook met ja. het, het, het, het product, het, het denkidee van de algemene wil, die, die, die, die, die ergens te vinden zou zijn. Do, doen we allemaal Rousseau niet wat onrecht? Als stel je je nou voor dat het allemaal niet gebeurd was, geen Stalin, geen Hitler, en het was geëindigd ergens zonder dat dat we hadden alleen maar joop en els gehad, hadden we het zo dan ook zo bekeken? Nou, dat is natuurlijk een vraag die je nooit kunt antwoorden, echt. Maar ik denk de nostalgie naar iets wat gewoon. Ja, wat gewoon niet mogelijk is. Het is een beetje de nostalgie naar de kindheid. De nostalgie naar een onschuldige tijd... en voor hem is het altijd ook heel sterk seksueel connecteerd. Hij vindt eigenlijk de moment van de onschuld... als seks begint een rol te spelen in het leven is het leven eigenlijk corrupt. Dus het is eigenlijk een verlengstuk van de zonnevalgedachte, ja. Rousseau. En, ja. en jij bent van, we moeten van die zonneval eigenlijk eens af. En dus dat concept edele wilde is door Rousseau op de verkeerde manier ingezet. Het is, dus, het is natuurlijk ook een zeer christelijk denkbeeld. Het is dezelfde edele wilde die door uh, Jezus wordt gepreekt... als hij zegt, we moeten worden als kinderen. We moeten terug naar een tijd inderdaad voor de zondeval." En dat is nu eenmaal niet mogelijk... En als u dat probeert, dan is het misschien een leuke droom... die ook natuurlijk de romantieke dichters hebben gedroomd. Weg van de industrialisatie en de grote steden en al de vuil... en terug naar, naar de woud, naar de natuur, naar de echte stem van de natuur. Maar heeft dat en ook is is dat toegeleid mogelijk? dat mensen dat ook echt gingen onderzoeken... daar, daar naartoe gingen, gingen kijken hoe <lacht> zelf die vraag gingen stellen? Is dat nou eigenlijk wel zo? Ja, uh, natuurlijk. Maar ja. dat heeft natuurlijk... Er was natuurlijk ook een heel grote romantiek verlangen, zeker in de negentiende eeuw dan. Inderdaad, weg te komen van de steden, van de armoede, van de vuilnis. En mm -hmm. naar iets moois te komen. En inderdaad, de edele wilde. Die wordt dan ook niet alleen maar mee in Tahiti gevonden. Maar ik heb net gesproken met Matthijs Deen. Die wordt ook gevonden op de eilanden voor Nederland. Ja, met Mathijs waar Mathijs de mensen heen gingen. Die vissers die zijn ja. nog echte Nederlanders. En dat is de echte cultuur van de Nederlanders. Zonder de corromperende civilisatie. Ik onderbreek je even, want je noemt de naam van onze goede collega Matthijs Deen. Dan moeten we even uitleggen dat en Matthijs over een paar weken met een boek komt... over de geschiedenis van de Wadden. Een geschiedenis, moet ik het goed zeggen. En daar ontdekt hij natuurlijk deze constructie. En we zijn ook allemaal zeer benieuwd naar dat boek. Dus je had al meer edele wilde, Je had bijvoorbeeld ook edelen wilden uit de arbeidersklasse... die je vroeger had. Zeker. Uh, en je had de broers Grim... die uh, gingen naar Duitsland om de... Maar we kunnen misschien nog één vraag... wat moeten we heel kort, dat verlangen naar puurheid... wat natuurlijk ook gewoon een eerlijk menselijk verlangen is... wat uit de hand kan lopen, wat de edele wilde een, een, een concept van is. Wat moeten we dan ermee doen om het, om, het, om het in het kastje te houden... en het toch niet helemaal net te doen alsof het er niet is? Nou, dat is een, dat is een vraag die Diderot zich ook stelt... omdat hij, hij wil eigenlijk, hij heeft het verlangen ook... maar hij zegt, ja, ik heb het verlangen... ik wil eigenlijk een grote waarheid zien, een echte puurheid... maar ik moet zien... Die kan niet bestaan. Dus ik moet met het verlangen om leren gaan. Bijvoorbeeld door mezelf verhalen te vertellen. Maar bijvoorbeeld ook door niet te vergeten... dat deze ficties die ik bouw... zoals iedereen de roman leest... of op televisie iets kijkt... dat is een fictie met die ik moet engageren. Maar dit is niet de waarheid. We moeten gewoon het verschil ons houden. Dit is een leuke film, een fictie. Verder niet aankomen en dan kan ik weer naar de harde werkelijkheid van Diderot. Juist, goed, Philip Blom, hartelijk bedankt en ja. goede reis naar Wenen. Ja, want je woont nu in Wenen, je hebt een jaar in Los Angeles geweest. Even nog heel kort, wanneer komt er een nieuw boek van je? Uh, in het voorjaar hoop ik. Dat gaat dan over het interbellum, dus helemaal niets met edele velden, maar ik uh, zie er erg naar uit. Ik hoop dat je dan weer bij ons komt om daar Heel over... graag. Te vertellen. Dan is het nu tijd voor het spoor terug. De geschiedenis van de gevreesde ziekte K. naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Antonie van Leeuwenhoek. 100 jaar onderzoek en behandeling van kanker. Het woord dat in de eerste helft van de 20e eeuw nog nauwelijks werd uitgesproken. Vorige week hoorde u hoe het Nederlands Kankerinstituut werd opgericht en verhuisde van een grachtenpand naar een militair hospitaal op de Sarfatistraat. Deze week deel 2 over de jaren 60 tot nu, waarin de nieuwe DNA-technologie voor radicale veranderingen. Zorgde. Een documentaire van Lauwastek, gemonteerd met Berry Kamer. Er zijn maar heel weinig plekken waar men van meet aan die visie heeft gehad. Van dat het niet alleen zorg moest zijn, maar ook onderzoek. De bedrijfscultuur van het instituut had nog heel veel van een soort familiebedrijf waar je introuwde. Er is natuurlijk ontzettend veel veranderd in deze 100 jaar. Maar ik ben ervan overtuigd, als ik nu weer naar het ziekenhuis zou gaan, dat ik dezelfde motivatie en betrokkenheid vind als 100 jaar terug. Het Antonie van Leeuwenhoek, een onderzoeksinstituut en kliniek in één. In 1913 was de vereniging het Nederlands Kankerinstituut opgericht... door twee vooruitstrevende mannen die het taboe rond K wilden doorbreken. En dat lukte. In de eerste vijftig jaar moest alles nog ontdekt worden. De overlevingskans was miniem, de behandelingen primitief... en het hoe en waarom was volstrekt onduidelijk. En helaas, we weten het nog niet. Je kunt de vooruitzichten voor de patiënt afmeten met de lineaal. Maar door de overtuiging en inzet van de eerste pioniers... kwam het onderzoek in de tweede helft van de 20e eeuw in een stroomversnelling. En de behandeling, die volgde. Kijk, zo zien labs eruit. Niet erg ordelijk. Maar degene die hier werkt, die weet precies waar alles staat... en waarom het er staat. Oud-directeur en arts-biochemicus Piet Borst... begint al eind jaren 50 bij het NKI met kankeronderzoek. Toen ik zelf promovendus was, een beginnende onderzoeker... dan zoog je de vloeistof op met je mond. En um, dan zorgde je dat het niet in je mond kwam... zeker als het uh, zoiets was als fenol waar je blaren aan overhield. Um, en dan uh, distribueerde je dat, verdeelde je dat heel netjes over je buizen. Hoewel Crick en Watson in 1953 al met de revolutionaire ontdekking... van de DNA-structuur waren gekomen... wordt het kankeronderzoeker eind jaren 50 nog niet door beïnvloed. Ik heb mijn promotieonderzoek van 1958 tot 1961 gedaan. En in het laboratorium voor biochemie is toen het woord DNA nooit gevallen. Dus... Het, het grote belang van dat DNA, dat is eigenlijk ook maar heel geleidelijk doorgecijpeld in de rest van het biologische onderzoek. Juist omdat ik nooit iets over DNA had gehoord in mijn promotietijd, ben ik toen als postdoc in een laboratorium gaan werken wat aan nucleïnezuren zoals DNA en RNA werkte. En daar heb ik met bacteriële virussen gewerkt. En toen kwam ik terug in Amsterdam. Toen was ik goed op de hoogte en toen ben ik inderdaad aan het DNA in onze mitochondriën wat die energiecentrales van de cel zijn gaan werken en daar heb ik wel aardige dingen over gevonden. Jaren later zou Borst als wetenschappelijk directeur terugkeren bij het NKI. In de tussentijd groeit het instituut door. Er komen nieuwe afdelingen, zoals virologie en immunologie. En door de vernieuwde technologie, zoals de elektronenmicroscoop... ontstaat er steeds meer cruciale informatie over het gedrag van de kankercel. In de kliniek komen er nieuwe functies bij. En de vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen groeit. Het was niet mijn bedoeling, maar uiteindelijk heb ik 30 jaar in het AVL gewerkt... Naar het voorbeeld van haar zus begint Mieke van Hasselt in 1971... aan de oncologieopleiding voor verpleegkundigen. Er was één ding die eerste dag wat me meteen opviel. Het was mooi weer en langs de waterkant zaten de patiënten te vissen. Dus ik zei tegen mijn zus, deden ze dat bij jou ook? Ja, zei ze, die hengels heb ik meegenomen. Die heb ik van onze broer Gijs meegenomen. En visjes werden zelfs nog in de keuken klaargemaakt. En toen dacht ik, nou, geen diëtist en toch een eiwitrijk dieet. Ik kwam uit een ziekenhuis waar ongeveer een, altijd een 100% bedbezetting was. Dus dat was werken, werken, vooruitwerken. Want straks moest je weer ruimte hebben om zoveel patiënten op te vangen. En hier, je kon bij een, een uur bij een patiënt gaan zitten... als dat nodig was. En een collega van je keek om de hoek... en zag dat je in gesprek was en nam je andere patiënten over. Nou, dat, dat herinner ik me nog als de dag van vandaag. Dat je mocht praten en dat er serieus werd aangenomen dat je een gesprek aan het voeren was... waarin je niet gestoord moest worden. Er is ook tijd voor een gesprek. De patiënten liggen veel langer in het ziekenhuis... en ze liggen allemaal bij elkaar. In de Savatistraat was nog geen intensive care. Dus je kreeg, de patiënten kwamen rechtstreeks van de OK naar de afdeling toe. Ik heb het grootste deel op de klasafdeling gewerkt. En daar kwamen eigenlijk, omdat dat de afdeling met de inpassingskamers was... Uh, kwamen daar zowel de chirurgische patiënten, interne patiënten, alles door elkaar. Dus dat is natuurlijk gewoon een groot verschil met nu. Er is nog een belangrijk verschil voor de beleving van de patiënt. In 1953 was de eerste anesthesist aangesteld... en patiënten konden met nieuwe middelen in volledige narcose worden gebracht. We kunnen minder last geven. We kunnen zorgen dat ze minder naricht hebben dan vroeger. Ja. En bovendien is er ook een enorm belangrijk ding, dat is de verbeterde narcose. De angst van de patiënt voor de behandeling is daardoor zo ongelooflijk veel minder. Ook als het een herhaal van de behandeling betreft. Dat heeft veel voordelen. Maar naar huidige maatstaven zijn het in die tijd nog paardenmiddelen. Oud-chirurg Joop van Dongen. De mensen waren natuurlijk veel langer onder narcose... en bleven nog diepzudderend uren en uren en uren op hun bed nog liggen... En ook de, de, de, de bijverschijnselen van narcose waren vroeger natuurlijk veel ingrijpendere mensen... die eindeloos nog lagen te, te braken en vreselijke tafereel soms. Dat is allemaal dankzij dus de betere anesthesie is dat uh, totaal anders geworden, gelukkig. Ook de rapportage. ja Volgens mij gebeurde dat in één uh, schrift waarin stond dat je even las wat er met patiënt X gebeurd was. Ik weet ook dat we een systeem van klappertjes hadden... waarin per dag een kaart werd op, op een kaart werd opgeschreven van de dag, avond, nacht. En dat systeem werkte zo dat er vier dagen op konden. Kaart weer omslaan en dan werd hij weggegooid. <lacht> dat was natuurlijk ook niet zo best. Maar die patiënt lag er langer, mondelinge overdracht goed. Dus ik heb dat ook niet ervaren als dat we dingen gemist hebben. In de Sarfati straat is het nog een kleinschalige organisatie. En voor Mieke van Hasselt lopen zorg en onderzoek... precies volgens de formule naadloos in elkaar over. Als je in de nachtdienst zat op de eerste etage... dan kon het gebeuren dat er iemand van het research naar je toe kwam... en zei, ach, ik, er, er loopt nog een proef en daar staat continu een kraan voor aan. Maar willen jullie opletten... En even een uur kijken of dat er geen overstroming gaat ontstaan. Nou ja, dan liep je dus uh, het gangetje door en dan ging je even kijken. En ja, ik, er is nooit een overstroming geweest, maar dat deed je er gewoon even bij. Wat eigenlijk het unieke van dat ziekenhuis uh, is, is dat men heel erg gewend is om samen te werken. Al dus psycholoog Frits van Dam. Op zich zou ik in een ander ziekenhuis als psycholoog een soort vreemd eend in de bijt zijn. Maar hier is men gewend om vanuit verschillende invalshoeken alles te overleggen. Hij komt in 1969 met het AVL in aanraking. De sociale kant van het ziekteproces had in de jaren 50 al meer aandacht gekregen. Onder andere door chirurg en chef de kliniek Willem Wassink. In 1953 had hij de sociaal-medische afdeling opgericht... waarmee er meer ruimte kwam voor de beleving van de patiënt... Frits van Dam wordt in eerste instantie aangetrokken... om een patiënt met extreme pijnklachten te verlichten. En dat doet hij met een nogal onconventionele methode. Toen heb ik die patiënt gehypnotiseerd. En die patiënt, zoals het altijd gaat met de eerste patiënt... als je wat probeert, dat gaat altijd heel erg goed. Dus deze patiënt viel na 30 seconden in slaap. En dat is een groot wonder. Toen heb ik die patiënt wat dan heet een zogenaamde post suggestie gegeven. En ik zei van nou als je weer pijn hebt en dan komt de verpleegster... en die houdt een ballpoint voor je neus... dan zal je merken dat de pijn weggaat en dat gebeurde ook. Dus ja, ik werd er als een soort van wonderdokter binnengehaald. Maar dat werkte natuurlijk verder helemaal niet zo. Maar Van Dam raakt wel geïnteresseerd in de pijnbestrijding... waar in die tijd nog geen beleid voor is en breder in de logistiek van het ziekenhuis... waar hij vanaf dat moment onderzoek naar gaat doen. De hypnose blijft een eenmalig avontuur. Dat hebben we eigenlijk al heel snel losgelaten. Eigenlijk is het is niet een uh, ziekenhuis... waar uh, alternatieve behandelwijzen ook maar enige kans krijgen terecht, vind ik. Toch wordt het onderzoek binnen het NKI wel degelijk beïnvloed... door de alternatieve geneeswijzen, Of beter gezegd, verstoord. Vooral in de jaren 60 en 70 winnen de alternatieve behandelingen aan populariteit is heel moeilijk geweest om te zorgen dat het eigen onderzoek niet voortdurend doorkruist werd door verzoeken van de regering of de stad of het publiek om een of andere idiote claim te onderzoeken. En dat, dat is dus toch ook wel vaak gebeurd, dat claims onderzocht zijn. Ook nieuwe diagnostische methoden. Mensen die dus dachten dat ze een, een nieuwe serumtest hadden, een bloedtest, waarin ze kanker konden ontdekken. En soms zag dat er wel redelijk uit en dan werden er toch wel proeven gedaan om te kijken of dat klopte. Het klopte nooit, jammer genoeg. Leeft u zelf net zo, zoals u uw patiënten voorschrijft? Ja, natuurlijk. Hoe is dat dan? Ja, dat, dat kan je geen twee woorden zeggen, geen half uur ook. Denk aan onze meest fameuze Nederlandse amateur Cornelis Moerman huisarts de Vlaardingen, nooit opgeleid in de oncologie... bijzonder weinig kennis van kanker... die meende een dieet ontwikkeld te hebben... waarmee hij kanker eh, niet alleen kon voorkomen, maar ook genezen. Mijn man was toen helemaal niet goed. Uh, het was toch eigenlijk wel de gal en de lever waren vandaan. Dus ik ging voor mezelf wel een beetje naar het ergste vrezen... En uh, ja, dan kom je dus op een verjaardag en daar werd dus de naam dokter Moerman viel daar. Dus mijn man dacht, ik ga toch eens kijken of die dokter me niets beter kan maken. U vreesde voor de toen ook ja, gevreesde ziekte? Ja, ja zeer zeker. Ja, en hij zelf ook wel hoor. Maar de dokter heeft me toen ontzettend, nou ik kan wel zeggen, echt beter gemaakt. In Frankrijk dacht hij geobserveerd te hebben dat duiven dat die geen kanker kregen. En toen hij zich nadenken waarom krijgen duiven geen kanker... dat komt omdat ze een, bepaalde, een bepaald voedsel tot zich nemen. En toen is hij dat gaan vertalen zeg maar, naar een soort dieet voor mensen. Hij had ook spectaculaire genezingen achteraf is gebleken dat die mensen geen kanker hadden... want dat de diagnose nooit zorgvuldig was gesteld... zoals dat hoort op basis van een monstertje van de zogenaamde tumor. Het is een hele sterke beweging geweest... want ja, als je een rotziekte hebt en iemand zegt van uh, het helpt... mensen zijn angstig, dus ja, die klampen zich daaraan vast. Ook de politiek is er gevoelig voor... Eind jaren zeventig eist het parlement in een kamerbreed gesteunde motie... een heronderzoek van het Moermandieet. Iedereen was tegen. Iedereen die iets wist van kanker was tegen. Er waren petities van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie... van de Nederlandse Kankerinstituut, van iedereen die iets wist van kanker, die zei... doe dat toch niet, dit is volstrekte onzin. Maar nee, ze wilden het absoluut eh, onderzocht eh, hebben... En dus dat laat zien hoeveel tijd er besteed is in de, in de loop der tijden aan, aan absurde claims. En nu weten we zoveel van kanker dat absurde claims veel makkelijker te ontzenuwen zijn... dan in de tijd dat we eigenlijk niet precies wisten wat kanker was. Ondertussen is het eigen onderzoek ook doorgegaan. Een cruciale uitkomst in de zoektocht naar kanker is de ontdekking van tumorvirussen... Die tumorvirussen waren al heel lang bekend, maar men dacht dat heeft niks te maken met menselijke kanker. En eh, toen is eigenlijk mede uit het onderzoek wat hier in huis is gedaan, is duidelijk geworden dat die virussen in staat zijn om van zichzelf een DNA kopie te maken en die in onze chromosomen te planten. En dus de, eigenschappen, de genetische eigenschappen van de cel te veranderen. En dat was eigenlijk een ongelooflijke eye-opener. Het zijn veranderingen in de genen die verantwoordelijk zijn... voor het abnormale gedrag van de kankercel. De kennis over de kankercel groeit. Maar die kennis wordt nog niet doorgegeven aan de patiënt... Hoewel veel artsen in die tijd kanker al gewoon bij de naam noemen... wordt er in de opleiding voor verpleegkundigen vooral geleerd... hoe je pijnlijke confrontaties moet vermijden. Je leert ook in de opleiding meer van hoe ga je om met de families... die het dan wel wisten, maar hoe voorkom je of een patiënt, dat de patiënt te horen krijgt... dat die kanker kan en het niet aankan. Dus het was ontzettend omzichtig. En heel goed weten wat een arts nog wel en niet gezegd had. Dat was nog, denk ik, het paternalistische van een patiënt willen beschermen. En de patiënten die kwamen, die hadden het zelf vaak nog over K. Die spraken dat woord dan ook niet uit. Toen ik in het verleugelijke werkte, heb ik nog net de periode meegemaakt... dat er een, op een van de afdelingen een busje stond... dat als je over kanker praatte, of het woord kanker viel dat je daar een kwartje in dat busje moest uh, gooien. Dat, dat, dat werd toch niet uh, echt gewaardeerd als daar over gesproken werd. Vroeger was eigenlijk degene die de informatie gaf, dat was de arts. En er is nu om die artsen heen... Uh, zijn allerlei hulptroepen als het ware verschenen. Van, van researchverpleegkundigen, verpleegkundige specialisten, weet ik wat. Het is dus eigenlijk in de, in de zorg, is, is wat dat betreft, is er veel meer aandacht gekomen voor informatie. En het is niet meer het monopolie van, uh, van dokters. De jaren 60 en 70 zijn de jaren van grote verandering. Ook op het gebied van de radiotherapie. De AVL krijgt in 1968 zijn eerste lineaire deeltjesversneller... dat de basis vormt voor de huidige apparatuur. En als hoger elektronicus kwam ik in dienst om die lineaire versneller... in de lucht te houden en uh, klinisch geschikt te maken. Dit is Henk van der Guchten, die in 1970 wordt aangenomen... met een heel nieuw team van gespecialiseerde fysici, computerprogrammeurs... hogere elektronici en statistici. Die konden veel meer dan bestralingsapparatuur... Aanbieden aan de artsen. En dat werd uitgebuit. Diagnosis: tumor of glomus jugulare et caroticum. Omdat de medische industrie nog niet zo sterk ontwikkeld is, werkt het team zelf aan verbetering van de bestralingsapparatuur. We waren op onszelf aangewezen als pioniers en hebben in de jaren zeventig dus heel veel ontwikkeld op dit gebied. Dat hebben we later heel moeizaam af moeten leren. Die neiging die blijft bestaan. In de search voor crossfire of radiation, some ideas on effectieve planning have been realized. Door de bijna futuristische beelden uit een film over de lineaire deeltjesversneller van begin jaren 70 zouden we bijna vergeten dat de dagelijkse praktijk toch nog vrij primitief kan zijn. Een patiënt, een gynaecologische patiënt, die moest een radioactieve behandeling ondergaan. Waarbij een staaf of moulage vaginaal werd ingebracht. En euh, er hingen denk ik draadjes of iets aan. In elk geval in zijn nachtdienst moet je gaan controleren... of alles nog goed zat. Dus ik kom bij een vrij oude dametje... en ik tuur met mijn zaklantaarn. Ik zie geen draadjes of wat ik moest zien. Maakt die patiënt wakker? Zij zei, ze, ja, dat ding, dat zat zo ongemakkelijk. Die heb ik in het nachtkastje gelegd. Nou, Ik wist niet hoe gauw ik de loodkaar moest halen... waarin je dan dat vervoert... om dat ding dan maar gauw in de loodkaar te stoppen. Nou, dat zou nu niet meer kunnen gebeuren. Nee. Ondertussen raakt de patiënt steeds geëmancipeerder. De verpleegkundigen worden getutueerd, de patiënt krijgt meer inspraak... en de persoonlijke behoeftes komen steeds meer centraal te staan... Het in 1949 opgerichte damescomité van vrijwilligers... doet er alles aan om aan die behoeftes gehoor te geven. Er zaten een paar buitengewoon stevige dames... die heel veel konden bereiken op een economische sfeer. Het is gewoon een kwestie van erop uitgaan... en stralend vertellen waar je het over hebt... Marguerite Sikkingen van Egen heeft het voorzitterschap van haar moeder overgenomen... en zet alles in om de patiënten en verpleegkundigen van extra gemakken te voorzien. Doordat wij als familie te maken hadden met de jongens Bor, later de grote violisten... kenden wij vader Bor en die is bij mijn ouders gekomen. Wist dat wij een Stradivarius hadden zonder dat wij speelden. En heeft toen gevraagd, mogen mijn kinderen die lenen? Daar tegenover heeft toen later gestaan dat deze jongens hebben opgetreden voor een concert voor ons waar men werd uitgenodigd en die men moesten allemaal toegangsbewijzen betalen. Dat is nou een voorbeeld van hoe er geld werd verzameld. In het damescomité of later de stichting patiëntenzorg zitten vrouwen die over het algemeen goede connecties hebben. Ik ben ook eentje die uh, door mijn man natuurlijk een heleboel mensen heb gekend. Maar die zeiden ook tegen elkaar... oh mijn hemel nee, Margriet komt naast je zitten. je <laughs> gedekt. Die wisten dat het altijd misging. Een voorbeeld. Ik werkte in het ziekenhuis gewoon en werd opgeroepen. En toen was er een jonge man en die had een voedingspomp nodig. Goed, wat gebeurde er? Ik had op een gegeven moment ook een diner. We hadden toen verschillende tafels. En toen eh, zat ik aan een tafel, heel gezellig en zo. En ik zag onmiddellijk dat de directeur van Nutricia daar rondliep. Dus ik zei tegen ze: Jongens, met dessert wat we mochten ophalen, ga ik even vreemd. En ik dus naar hem toe. Nou, diezelfde avond had ik mijn voedingsbron terug. Daarom wilden ze op een diner niet naast me zitten. Want ze hadden al genoeg ervaren dat ik de een pakte voor dit en de ander voor dat. Maar ik pakte iedereen op zijn eigen terrein. Hier is dus de kliniek en dan aan de andere kant van de hal is de radiotherapie. En dan achterin de hal zijn de toegangen tot de laboratoriumruimte. In het huidige Antonie van Leeuwenhoek worden de afdelingen constant verbouwd, veranderd en opnieuw ingedeeld. In antwoord op de snelle ontwikkelingen binnen het kankeronderzoek en de behandeling. Het is elke keer weer dat er meer mogelijkheden zijn voor behandeling en meer patiënten... En dus we zijn nu honderd jaar in een continu proces van groter, groter, groter. En ook met het eh, tweede gebouw, dus aan de Servatistraat, dat voormalige militaire hospitaal. Daar is ook voortdurend aangebouwd in de tuin om nieuwe behandelingsmogelijkheden... en diagnostische mogelijkheden voor kankerpatiënten te creëren. En ook meer onderzoek, want de onderzoeksmogelijkheden zijn ook voortdurend toegenomen. Na TIG-verbouwingen zijn de grenzen van het oude ziekenhuis aan de Sarfatistraat bereikt. Opnieuw ontvouwt zich een jarenlange discussie of het AVL zich moet aansluiten bij een academisch ziekenhuis. Maar uiteindelijk wordt het toch nieuwbouw op een eigen terrein in Amsterdam-West. In 1969 wordt de eerste paal de grond ingeslagen en in 1973 kan het ziekenhuis verhuizen. De eerste lineaire versneller waar ik voor gekomen was... die hebben we letterlijk uit zijn bunker laten halen. Er is een enorm gat gezaagd in het dak. Er liep een tram vlak langs over de Sarfati-straat. Daar werden de bovenleidingen van verwijderd. En midden in de nacht hebben we dat apparaat uit zijn bunker laten halen. Het laboratorium moet nog vijf jaar wachten op de verhuizing. Maar de artsen mogen het gloednieuwe gebouw al intrekken. En dat was een, plotseling een uh, oase van ruimte en buitengewoon bijzonder. En alle leden van de staf hadden een grote eigen kamer. En uh, we vonden het prachtig allemaal. Maar... Het bleek natuurlijk al na een jaar werd de staf groter, want ja, er waren meer patiënten. Dus het noodzakelijk om de staf te vergroten. Dus op een gegeven moment dan verdwijnt die eigen kamer. En dan ga je met z'n tweeën in een kamer zitten en uiteindelijk met z'n vieren bijvoorbeeld. En op een gegeven moment wou ik toch dat ik me ook eens even kon, kon afzonderen. Dus heb ik een erg lang gezocht en gevonden een soort uh, werkkast onder de trap. En ik denk, ja, god, dat is toch behoorlijk. Ja, maar als ik dat nog een beetje zus of zo inricht... dan kan daar in een hoek een bureautje staan... en dan is er nog plaats voor één extra stoel. Dus toen heb ik dat uh, tot mijn kamer gebombardeerd. Het grote nieuwe gebouw vraagt wel om enige aanpassing... in de communicatiestructuur van de artsen en onderzoekers. In de Safatistraat, alleen al gedwongen door het feit... dat men op elkaar gestapeld leefde en werkte... kwamen veel contacten op een hele natuurlijke manier tot stand. En men was er zich van tevoren al van bewust... dat dat in dit instituut, in dit grote gebouw, heel anders zou zijn. Ze hebben ontzettend gemist dat ze niet meer buiten konden zitten. En dat kon ze aan het water helemaal heerlijk. Nou, dat was er helemaal. Helemaal niet meer bij. Mooier, ruimer, dat allemaal wel. Maar uh, dat intieme was er niet. En daarom was het des te belangrijker, denk ik, dat wij er rondliepen... om dat weer terug te brengen, die sfeer van toen dat hij ook hier kon zijn. En dat was hij ook, ja. De sfeer blijft hetzelfde maar de kankerbehandeling gelukkig niet. De introductie van nieuwe middelen, zoals cisplatin eind jaren zeventig... maken een verschil van leven en dood voor mannen met tilbalkanker. Ik weet nu nog de eerste patiënt die daarmee behandeld werd. En dat was echt nog puur experimenteel. Jonge jongen die al zo ziek was dat je dacht... nou, nog een paar weken en dan uh, langer zal die het niet halen. Iedereen was eigenlijk al een beetje aan het afscheid nemen... En arts Vincent Bokkel, Huining, had op een of andere manier... zes platintpakken weten te krijgen. En die jongen is ontzettend snel opgeknapt, beter geworden. Dat middel is echt een middel, ja, wordt nu natuurlijk ook nog gebruikt... wat voor een aantal tumoren echt genezing heeft weten te bewerkstelligen. Patiënten worden steeds vaker gevraagd mee te doen aan experimenteel onderzoek naar nieuwe medicijnen. En eind jaren 70 wordt daarvoor de klinische researchafdeling opgericht. De emancipatiegolf beïnvloedt in die periode niet alleen de stem van de patiënt, maar ook die van de artsen en verpleegkundigen. Er wordt veel vergaderd en er wordt een ondernemingsraad opgericht. Men vertelde me er niet bij dat er problemen waren in het instituut en het leek mij leuk om te doen. In 1982 wordt Piet Borst aangesteld als wetenschappelijk directeur van het NKI. Dat inmiddels in navolging van het ziekenhuis ook naar Amsterdam-West is verhuisd. Het is een dynamische periode voor het kankeronderzoek. Toen al dat werk over die uh, genetische veranderingen, dus kankercelden en de tumorsuppressorgenen, dat begon net door te breken. Dus ik vond het ook een hele spannende periode... om aan dat kankeronderzoek deel te gaan nemen. De aanstelling van Borst, eerst hoogleraar klinische biochemie aan de UvA... breekt met de traditie dat iemand uit eigen kring de post bekleedt. Bovendien wil hij het NKI naar Amerikaans model... tot een center of excellence maken, met meer efficiëntie. Dat uh, vond ik een goed model. Um, en dat heeft even geduurd voordat iedereen die uh, uh, mening deelde. De ondernemingsraad was uh, heel sterk gemotiveerd... om de beste condities voor werknemers te creëren. En iets minder sterk gemotiveerd om de beste output, de beste resultaten te krijgen voor de Nederlandse maatschappij in termen van betere zorg en betere onderzoeksresultaten. Een uitgesproken man als Piet Borst, die uh, heeft daar een geweldige clash mee beleefd. Ik was er overigens in die tijd ook zelf bij betrokken. En tegelijkertijd was hij een fantastische sperringpartner voor die ondernemingsraad... die probeerde om zijn wettelijk vastgelegde positie af te tasten en te ontwikkelen. Ruzies hadden we wel. We hadden wel forse ruzies van tijd tot tijd. En... Er um, zijn bepaalde punten waarvoor ik of naar het ministerie ben gegaan... om de ondernemingsraad um, te overroelen. Dus om een, een onafhankelijke beslissing te krijgen. En zelfs ben ik een keer naar het gerechtshof gegaan. Maar eind jaren tachtig is de grootste strijd gestreden. Borst zet zich in voor nieuw moleculair biologisch onderzoek. En probeert ondertussen de sigaret uit het Antonie van Leeuwenhoek te bannen. Dat was helemaal niet makkelijk. En soms was het ook lastig omdat we leden van de Raad van Toezicht hadden... met belangrijke maatschappelijke functies die kettingroker waren. Ik heb zelf uh, Wim Duizenberg uh, gerecruiteerd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Dat was een absolute kettingroker. Maar ja, hij mocht toch niet roken in huis... Dat hielp wel om de vergaderingen van de Raad van Toezicht heel kort te houden. En dan kwam hij hier in zijn uh, limousine met chauffeur... nam een laatste trek, rende met mij de trappen op... en dan was de vergadering en dan uh, rende hij met mij weer terug... en dan zag ik dat het eerste wat hij deed in zijn auto... was een nieuwe sigaret opsteken. Het is mij niet gelukt om hem eraf te krijgen... Dit was echt een dynamisch vak. Helemaal nieuw van de grond af opbouwen. Bab Stouw komt in hetzelfde jaar als Piet Borst bij het AVL terecht. Ze is net gepensioneerd medisch oncoloog. Toen ik dus hier in 82 kwam... Toen had je nog niet een officiële specialisatie medisch oncoloog. Tijdens haar opleiding is ze een van de weinige meisjes... Er werd toen aan het begin van mijn studiejaar ook gezegd... nou, die meisjes, die meisjes, dat was toch heel verschrikkelijk, die meisjes. Na het eerste studiejaar hielden die op, dan hadden ze een man aan de haken... en dan was het wel goed. Maar toen ik hier kwam, waren er toch al meer uh, vrouwen van de radiotherapie. En toevalligerwijs uh, de collega met wie ik ging samenwerken was een vrouw. Hier was een heel vrouwvriendelijk uh, milieu, als het ware... Vanaf het begin heeft taal veel te maken met de patiënt. Maar tussen de jaren 80 en nu verandert dat contact drastisch. De patiënt wordt actiever bij de behandeling betrokken. Ik wil toch graag dat mensen meebeslissen. Uh, we zitten hier ook vaak in de situatie van... er is een bepaalde keuze van ja, de standaardtherapie... maar er zijn ook uh, weer nieuwere dingen. en ja, Daar moeten mensen over nadenken en eigen mening uh, over hebben. Bovendien is kanker van een ziekenhuisziekte een polyklinische ziekte geworden. Een thuisziekte. Het vroegere K dat altijd binnen de muren van het ziekenhuis was gebleven... is nu onze huiskamers binnengekomen en deel van het leven geworden. Daarnaast is kanker geen enkel fout meer. Het komt voor in verschillende gedaantes en in verschillende stadia. En dat vraagt om een andere benadering. Wat nu dus door de, de ongelooflijke ontwikkelingen in het onderzoek van DNA en genwerking... Eh, door de enorme ontwikkelingen in de bioinformatica... die het mogelijk maken om informatie van alle menselijke genen... om die te verwerken en daar iets zinnigs mee te doen... is het mogelijk geworden nu om van iedere kanker... bij iedere patiënt eigenlijk de belangrijkste genetische eigenschappen te bepalen. Nu is het... Personalized medicine. En dat uh, is niet alleen dat we de patiënt als een persoon zien, maar dit tumor ook heel persoonlijk. Van, het zijn natuurlijk allemaal uh, ontspoorde cellen, maar de een is net een beetje anders ontspoord dan de ander. En hoe kun je op die mechanismen ingrijpen? De borstkanker van mevrouw Smit is niet dezelfde als de borstkanker van mevrouw Jansen. Globaal wel, zodat we op dit moment ze toch goed kunnen behandelen. Maar willen we dat nog beter gaan doen... dan moeten we die eigenschappen van de tumor... die moeten we in de planning van de chemotherapie gaan betrekken. Dat is voorlopig nogal duur en daarom probeert het AVL geld te werven... ook met zijn 100-jarig bestaan. Dat is nogal duur, maar dat maakt het dus mogelijk om precies te zien... wat is er nou eigenlijk mis in die kankercel? Het Nederlands Kankerinstituut is in de afgelopen eeuw van ver gekomen maar er is nog niet definitief afgerekend met de kankercel. Het zijn hele slimme cellen en als ze geprikkeld worden... het lijkt net alsof we nu over personen hebben... dan lijken ze nog slimmer en meer hun best te doen... om toch lekker door te groeien. Die kankercel die is ongelooflijk geraffineerd. En ongelooflijk makkelijk past die zich aan... aan de chemotherapie of immunotherapie die wij hebben uitgedacht voor hem. Wat mij optimistisch maakt. Maar dan spreek ik echt over een termijn van 30 jaar is dat het aantal genetische veranderingen is eindig. We hebben een eindig aantal genen. En er is dus een eindig aantal manieren... waarop een kankercel zich kan misdragen. Er is een eindig aantal manieren waarop hij resistent kan worden. En dus theoretisch is het een oplosbaar probleem. Het vereist enorme investeringen... enorme toewijding van dokters om te helpen... dit allemaal toepasbaar te maken bij de mens... Maar ik denk op den duur, zou ik 110 worden, dan denk ik dat het wel eens uh, grotendeels zou zijn, kunnen zijn opgelost. Dat was het tweede en laatste deel van de geschiedenis... van het Nederlands Kankse Instituut en het Antonie van Leeuwenhoek. Kijkt u voor meer informatie op de historische tijdlijn... van het Antonie van Leeuwenhoek op www.historat.nl. En op 12 oktober is er een open dag in het Antony van Leeuwenhoek. En iedereen is welkom. www.avl.nl slash opendag. En dan ziet u precies hoe en wat. Wilt u van deze uitzending een cd ontvangen? Dan moet u 7,50 euro overmaken op Giro 444 ten naam van de VPRO in Hilversum... met de vermelding van de datum van vandaag. Informatie over deze uitzingen van OVT en velen hiervoor... is natuurlijk terug te vinden ook op onze site. www.geschiedenis24.nl OVT. En om te horen wat er nog meer op de site en op het themakanaal Holland Dokter bleef is... hebben we nu aan de telefoon internetredacteur Marnix Kolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, dat is Michael. Goedemorgen. Um, nou, op de website staan, staan wij om te beginnen stil bij de vierde rollatorloop... die aanstaande woensdag in het Amsterdamse Olympisch Stadion uh, wordt gehouden. Wij hebben de uitgebreide geschiedenis van de ontdekker van de rollator... de Zweedse verpleegster Aina Wievalk. Zij kreeg uh, polio in de jaren 50... en ontwikkelde vanuit de uh, glijslee die in Scandinavië al bekend was de rollator... Die in 1982 pas in Nederland werd geïntroduceerd. En waarvan er nu, schrik niet, zo'n kwart miljoen rondrijden. En die komen dus, ik hoop niet allemaal, maar aanstaande woensdag naar het Olympisch Stadion voor de Nationale Rollatordag. Um, de honderdste geboortedag van Jesse Owens, daar staan we ook bij stil. Want de atleet die vier keer goud won in 1936 zou geweigerd zijn door Hitler om de hand te schudden. Mm -hmm. uh, die mythe wordt ontkracht. Hitler mocht dat niet in zijn positie als staatshoofd en kreeg een verbod van het IOC. Degene die wel uh, officieel weigerde om Hitler de hand te schudden, dat was president Roosevelt in 1936 toen Hitler terugkwam. Want die dacht, dat is gevaarlijk voor mijn herverkiezing. Zo zie je maar hoe de geschiedenis soms toch heel anders was dan bijvoorbeeld in het uh, examen voor de middelbare scholen in Nederland afgelopen jaar gevraagd werd en goed gerekend. Uh, we hebben verder nog hele mooie verkeer, uh, filmpjes over veilig verkeer Nederland vanaf de jaren 30, erg mooie ongelukken daarin uh, te zien en op Holland toch 24 ons uh, themakanaal begint straks om 12 uur de aangekochte Australische serie Who's Been Sleeping in My House. Uh, daar wordt de geschiedenis van een huis ont, uh, ontrafeld. In dit geval een huis wat een grote rol speelde... in de tijden van de Gold Rush in Australië. Alles terug te lezen op geschiedenis24.nl. Marnix, heel hartelijk dank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws de pers-tribune... waarin Govert van Brakel in gesprek gaat met Dominique van der Heijden... de opvolger van Her Ferry Mingelen en met Johan Lammerts. Wij zijn er weer volgende week. Dan met een documentaire over Russische diplomaten in Den Haag. Dag tot dan een hele prettige zondag verder. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Lieve Duitsland, september Duitslandmaand bij de VPRO. Vanavond de uitreiking van de Theater-Oscars van Nederland. De Louis Door en de Theo. Live in Opium. Het cultuurmagazijn van Radio 1. Onder de genomineerden. Pierre Bokma. Echt waar? He? Dat wist ik helemaal niet. Dank je zeer hartelijk. Vetja van Huet. ja, dat is echt leuk. En Halina Rijn. Oh, fantastisch. Oh, dat vind ik fantastisch nieuws. Het Theatergala. In de stad Schouwburg in Amsterdam. In Opium, vanavond tussen 9 en 10, op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met Lexus Deal and Drive kunt u, als u vandaag nog beslist... maandag 23 september al genieten van uw nieuwe CT200H. Dat is al binnen een week. Maar we kunnen ons voorstellen dat zelfs dat lang lijkt... als u zich verheugt op uw rijk uitgeruste Lexus. De Lexus CT200H. Tijdelijk vanaf 26.990 euro. Dat is met 14% bijtelling slechts 133 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op lexus.nl.